Journaal. Minister De Jager vindt het een belangrijke eerste stap... dat 4,5 miljard euro worden overgemaakt naar Athene. De Jager vindt het akkoord tussen Griekenland en de banken heel positief... maar we zijn er nog niet, benadrukt hij. Griekenland moet nu echt zelf pijnlijke economische hervormingen doorvoeren, zei de minister. Het programma van Koningin Dag wordt niet versopperd... zo meldt de Koninklijke Bond van Oranje Verenigingen. In overleg met de rijksvoorlichtingsdienst en de gemeente Renen en Venendaal is afgesproken... ...dat de festiviteiten dit jaar even feestelijk zullen zijn als normaal. Vanwege de gezondheidstoestand van Prins Friesel was eerder nog niet duidelijk... ...op welke manier Koning in de Dag zou worden gevierd. De voorbereidende activiteiten waren zo lang op een laag pitje gezet. De rechtbank in Utrecht houdt over anderhalve weken mega-zitting... ...waar 74 Utrecht-Hooligans zich moeten verantwoorden. Ze worden verdacht van openlijke geweldpleging... ...na de wedstrijd FC Utrecht-FC Twente in december. Van de KNVB hebben sommige verdachten al een stadionverbod gekregen...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 op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat fide tussen Leidsendam en Dorp 6 kilometer. De A4 van Vlaardingen naar Hoogvliet voor knooppunt Benelux 4. Dat komt door een gestrande vrachtwagen op de A15 bij knooppunt Benelux. De rechte rijstrook is daar dicht. De A20 naar Gouda bij Rotterdam-Krooswijk 4. En de A27 van Utrecht naar Breda voor de brug bij Gorkem 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. Van...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 I don't want to take you dancing or when you're. Dead. Ja, je hebt natuurlijk een nummer dat heet dan Hollywood en dat is dan van Michael Bublé En daar word ik dan weer heel vrolijk van Waarom dan? Omdat het zo lekker klinkt, het klinkt gewoon lekker zo Ja, ik benieuwd hoe het bij de Ikea gaat Bij de wat? De Ikea De Ikea, ja want we hadden na de uitzending vorige week de Ikea gebeld ja. En gezegd dat Rigiliano zijn uh, keuken Koelkast kapot was Ongelofelijk, ja, ongelooflijk, koelkast Het was wel zielig, want uh, de Ikea vond dat niet zo leuk nou, ze vonden het op zich wel leuk. Goede training. En het mooie was dat ze zei van ja, uh, dit bandje kan geholpen worden, nee, gebruikt worden voor interne en trainingen. Toen dacht ik zo van, nou. nou, dat zal toch wel mooi zijn. Dat ze ja. gewoon uh, elk jaar met deze training met Gigiliano aan, aan de slag gaan. Gigiliano? Wel het verre, Alaska. Alaska, ja. Alaska. Ik, ik vind, vind het uh, tijd voor muziek. Ja, vind jij het ook tijd voor, voor een, uh... echte muziek. Ik, ik heb het idee dat er, uh, dat er iets aan de deur staat, zo. <middels> Ja, en dat is het volgende foute oh, nummer Oh, volgende Dit is leuk Leuke grap Want, <laughs> <But>, uh, <laughs> Kijk, ik Als ik, je jezelf zo sexy vindt Ja, dat is het dus, hè. Als je jezelf te sexy vindt voor jouw t-shirt Ik vind het gewoon sexy. Cool, sexy Dit gaat over mij Dus heb ik ingezongen Nummer 2 En nummer 2 is van Right Set Fred. En het heet oh. I'm Too Sexy Ga lekker meedansen voor de spiegel, of doe je overnicht voor de spiegel. I'm too sexy for my body. Zo van de clip, oké? Okay? We gaan er naar luisteren. I'm too sexy for my shirt. Too sexy for my shirt. So sexy it hurts. And I'm too sexy for my land. Too sexy for my land. New York and Japan. For your party, the way I'm disco dancing. Ik ook. Ik ben ook heel veel te sexy voor dit liedje. Too sexy for everything. Oh, sorry, Just man, too sexy to for my shirt. Dit is echt een deel dit geweest, hè? Oh, I'm too sexy for my body. Het klinkt dus... wel zwoel. Weet je wat ik yeah. echt zo'n mooie, uh, opwindende taal vind? No. Duits. Duits. Hoe je op het ich e te zijn? Ik ben zo sexy voor mijn shirt, ja. Ik ben ganz sexy. Ik ben ganz sexy, ja. Want ik hou bij hem ook. Wat een ik mis mijn. Uh, Mitterbeen. Pfff. Schei. <laughs> ik zeg. Uh, somebody that I used to you know, wat zeg jij? Uh, eh, wist jij trouwens dat dat een Belg is? Wie? Nou, die. Uh, hoe heet die? Uh, die, die officiële. Kooit, hè? Kooit. Dat is een Belg. Dat is een echte Belg. Dat is een Belg. Een Australische Belg. Dat wist je niet, hè? Dat wist ik niet. Hij was wel alle bij. Eh, hij wat altijd door het. Oh, echt ja. Ja. Allee, oh, dat is wel passant, hè? En toen ging hij. Wat ging je toen doen, hè? Belgisch praten. Alleen, maar het is toch een Engels man, hè? Amai. Amai, dat is toch echt iemand in hè? Engeland. Het was een Australische Belg. Oh, dat is een Australische Belg. Dat, ja, dat is wel maar, bijzonder hè. Dat heb, heb maar, ik, heb maar, nog hij gezien, praat dus Nederlands. Als je hem hoort zingen, dan hoor je het totaal geen accent. Dat vind ik best wel. Nee, je hoort helemaal niks. Hè? Je hoort ook geen Belgisch accent of zo van. Ja, een, nee. Belgisch, een Belgisch accent is natuurlijk wel heel erg. Allee, ja, maar daar kan ik ook niks aan doen, hè? Dat is niet plezant. Allee, dat is echt niet plezant, hè? Ik heb een eigen Wentelweek, hè? Weet je wat een Wentelweek is? Nee. Dat is een helikopter, hè? Ah. Ja, mooi zeg. Amai, amai, amai. Somebody that I used to know. K ken je hem trouwens? Wie? Somebody. Ja, ik ken diegene. Uh, I used to know. Ja, it ja, the, uh, ik, somebody. Ik, ik, ik hoor het ook te weten, maar. Uh, met wie doet hij dat? Dat hoor ik te weten. Hoor hè? Nou? Met, wie, met wie doet hij dit? Hoe weet hij nou? Ik moet dat weten. Ik hoor dat, dat te weten. Met die vrouw? Ja. Ik heb geen het, idee. Dat hoor ik te weten. Ja, jij, jij weet niet zoveel, hè? Zo. Dus, Goedje? Uh, Goetje. Somebody that is used to no? En Kimbra, natuurlijk. No, <muchas> somebody that I used to know een heerlijk nummer op de vrijdagmiddag bij deze martiné. vandaag ik vind dat de hele tijd zo te snuiven trouwens snuiven ja snuiven ja nee ik weet niet hoe jouw snuiven gaat maar uh... De we bellen Mark op dit moment Mark van Rijswijk die eh uh, zijn aan het bellen en Mark is natuurlijk bekend met Mark over. Mark met Karim van CFM hey hallo hoi hoi uh, we zouden een interview hebben nu hè? ja klopt. goedemiddag Goeiemiddag. Um, ik wil eigenlijk met, met iets anders beginnen als normaal. Nou, vertel. Nou, namelijk met uh, de boeken van jou. Ja. Um, jij hebt heel veel boeken, voetbalboeken toch? Klopt. Kun je daar nou onze luisteraars iets over vertellen? Ja, ik weet niet wat ze, weer, wat ze Ja, ik verzamel voetbalboeken en ik heb er uh, nu uh, 3500. 500, dat is echt niet normaal. Ja, en, ja, en, ja, ik verzamel eigenlijk alle soorten voetbalboeken een beetje wel, maar het meeste nog eigenlijk biografieën. Mm -hmm. dat, uh, dat vind ik nog eigenlijk het leukste, die lees ik ook het meest, maar ook met uh, ja. nou, name dingen over de, de Hey, Heb jij ook die uh, biografie van uh, Louis Vergal? Uiteraard, ja, ja, ja. Wat vond jij daarvan? Uh, nou, ik heb vooral zijn visie gelezen, want ik had de, de, de, de biografie bestond uit twee delen: biografie en visie. En de vier had ik eigenlijk ook al aan andere boeken gelezen. Mm -hmm. Ik was eigenlijk meest geïnteresseerd in het visiedeel. Omdat ik daar dan ook wat van kan leren. Ja. En dat, vond ik, dat vond ik wel erg interessant. Oké. Okay. Want uh, jij bent ook een toch Grim? Ik heb, Ik heb toevallig ook die met die harde buitenkant en de zachte binnenkant en dat hele verhaal, wat hij er omheen hing. Ja. Dat was ongelooflijk. Um, dan over het voetbal. Uh, verrassende uitslag kunnen we zeggen in Europa. Nou uiteindelijk vind ik dat Nederland het goed heeft gedaan. Ja. Beter dan ik had verwacht. Als je Schalke, uh, Valencia en Udinese ziet, dan, dan had ik toch het gevoel dat ah, dat is wel weer een echte stapje erbij mm -hmm. Ja, AZ en Twente hebben het gewoon goed gedaan. En PSV heeft het niet goed gedaan, maar wel een goede uitgangspositie zitten. Dat is iets waar nogal wat mee zou kunnen. Dus dat viel mij ook eerder gezegd mee. Ik had, toch, ik, had, ik had niet verwacht dat we nu nog steeds drie clubs zouden hebben die in ieder geval nog kans hebben. En waarbij mm -hmm. AZ en Twente ook nog gewoon een goede kans hebben om door te gaan. En Fritje was bijna weg. Ik... Ja, ik denk niet dat die 4-0 nou direct was aangerekend, ik denk nog steeds dat als het misgaat tegen NAC, dat dat nog wel eens het einde zou kunnen betekenen, want dat is echt belangrijk. En ik wil die 4-0 tegen Valencia, ja goed, dat is zo de derde club van Spanje, uh, daar kan je van verliezen. Maar NAC, dat, dat wordt volgens mij nog steeds een wedstrijd die uh, PSV moet winnen, voor, ook voor de toekomst van ja. En hoe groot is die kans denk je, dat, uh, dat ze verliezen Nou, ze hebben het de laatste jaren nooit echt goed gedaan. Maar... Bij NAC. Uh, ik ben er ook een paar keer geweest. En dan ging het, al, ging het eigenlijk altijd mis. Ook al speelden ze af en toe eens een keer goed. Maar dan kregen ze weer een, of een rode kaart. Of er werden rare mm -hmm. kansen gemist. Dus nee, eerlijk gezegd. Uh, ik zou me even verbaasd dat het gewoon een gelijk spel wordt. Hoe matig NAC de, de laatste tijd ook speelde, eerlijk gezegd. Mm -hmm. Maar uh, ja, ik zie daar PSV er niet zomaar winnen in ieder geval. Zeker niet. als PSV nu verdedigt. Want het zijn wel dus waar Twente en Valencia. Maar ja, in twee wedstrijden tien uh, een teamdoelpunt er tegen krijgen. Dat zegt uh, genoeg. NAC ja. heeft de punten trouwens ook echt hard nodig. Ja, klopt. Want als je er onderin kijkt, ik zit zelf uh, bij uh, NEC en bij ARO dit weekend. Ja, dat, dat, zijn, dat zijn ook clubs die gewoon in degradatienood ja. zitten. Omdat VVV zoveel punten blijft pakken. En ja, VVV heeft nu het vertrouwen. Ik zie VVV ook ja. echt nog wel wat punten pakken de komende tijd. Mm -hmm. Dus ja, het, uh, het zou zo maar kunnen dat een club als Utrecht of NEC opeens uh, competitie moet gaan spelen. Ja, dat zou best wel verrassend zijn, want het zijn op zich de laatste... De Laatste jaren best wel uh, goed genoteerde ploegen. Ja, nee klopt. Er zit zomaar een verrassing aan te komen. Want je hebt natuurlijk Excelsior en de Graafschap, die worden 17 en 18. Nog niet helemaal duidelijk in welke volgorde, maar die zie ik verder niet echt stijgen. Mm -hmm. nou, RKC, die iedereen dat er toch wat bij had ingevuld ja. en die zijn, gewoon, die zijn eigenlijk gewoon veilig. Het moet wel heel erg raar lopen met die daar nu nog in terechtkomen. Dus mm -hmm. ja, dan hou je inderdaad toch, tenzij VVV het alsnog niet redt, dan zou het nog een beetje euh, normaal kunnen zijn. Ja, je ziet NEC, NAC, ADO en Utrecht. Eh, eigenlijk alle vier gewoon in ja. degradatienoot. Ja, dat zijn eigenlijk alle vier clubs die daar niet had verwacht. Wat is voor ja. eigenlijk een positieve verrassing in, uh, in deze competitie? Nou, Feyenoord sowieso. Uh, die nog steeds tot op zekere hoogte gewoon meedoen uh, om de titel AZ. Uh, die gewoon op dit moment bovenaan staan. Uh, dat, dat zijn de twee grote verrassingen vind ik bovenin. Uh -huh. Maar als je in de middenmotor kijkt, dan zit daar niet echt iets heel verrassends bij. Positief, ik nog Groningen, Vitesse. Ja, RKC is natuurlijk, uh, dat, maar dat, die zijn vaak genoeg al geprezen En dat kan ook niet vaak genoeg gebeuren. Als je kijkt wat iedereen verwacht had ja. en waar je dan presteert, denk ik RKC en Feyenoord. De twee grootste verrassingen van het seizoen. doen. Uh -huh. uh, ja, kan Feyenoord het volhouden, denk je, tot het eind? Nee, nou, ik verwacht wel dat ze zich plaatsen voor Europese voetbal. Ik verwacht niet dat ze kampioen worden. Uh, maar dat nog, ja, als je ziet waar ze vandaan komen, hoe ze vorig seizoen speelden, waar ze vorig seizoen stonden... ...toen stonden ze op dit moment in de competitie zo'n beetje vijftiende. Ja. Uh, ze hebben nu al, uh, ik hun tas vorig seizoen, ik zeg dat echt genoeg, ze hebben een enorme groei doorgemaakt. Ik, ik hoop ook dat Europees voetbal voetbalen het zo goed zijn voor de club, voor de spelers. Mm -hmm. En dat ze dan de belangrijkste spelers ook weten te behouden. Uh, want als El Amadi en Guidetti vertrekken, wat zomaar zou kunnen... En dan ben je al meteen twee spelbepalende spelers kwijt. Misschien gaat Vlaar ook nog wel weg. Die speelt natuurlijk ook een goed seizoen, dus daarvoor krijg je ook een beetje het gevoel van, het wordt tijd dat hij weer een stap gaat zetten. Ja. Dus uh, dat wordt wel lastig voor Feyenoord dan. En uh, wat betreft Ajax, uh, grote spelers komen binnenkort weer terug? Klopt, ja. <lacht> ik ben benieuwd wanneer Van der Wiel weer terugkeert eerlijk gezegd. 12 maart ik, is nu de, de datum hè? 12 maart, ja. Nou ja, dat zou kunnen. Ik, ik, ik hoop het voor hem en ik hoop het voor Ajax, maar dat is toch wel een raar verhaal natuurlijk, hoe lang het allemaal duurt met Van der Wiel. Maar ja. Zichtersson zit er weer aan te komen, dat is natuurlijk belangrijk. Zeker. En uiteindelijk staan ze er gewoon nog bij. Uh, ze staan nu, denk ik, op vijf verliespunten van Twente. Mm -hmm, klopt. Dat uit mijn hoofd. Uh, dus ja, ze doen gewoon mee op de titel. En zeker als ook Zichtersson er weer bij is, uh, dan is er weer wat keus voor de boeren. En Dan zou het zomaar kunnen. Ja, ze is wel weer weggevallen voor de rest van het seizoen. Ja, dan vond ik die de laatste tijd nog niet echt... Uh... Nee, klopt. Maar ja, dat, ik wil, die vleugelspositie die blijft toch lastig? Ja, houdt Boerrichter het echt vol? Uh, als hij er zo meteen weer bij is, dat is de vraag. Ja. Ik bedoel, Ebenzidio was opeens tegen Roda natuurlijk helemaal opgeleefd. Maar is dat eenmalig of kan het ook ja, consequent ik, ik, uh, ik, ik vrees dat het eenmalig is. Ik ook wel. Nee, misschien niet eenmalig, maar ik denk ik niet kan... dat, hij dat, dat hij dat een heel seizoen voor kan houden. Nee, want ik heb hem nog nooit zo goed spijt. zien spelen. Nee, daarom dus, ja... En dan is, Soede Soedemaan is natuurlijk wel een uh, belangrijke speler. Ja, klopt. Dus dan, dan zal er veel van afhangen of we inderdaad boerig zichters van het naar fit zijn en blijven. En dan uh, zijn we alweer bijna bij het EK. Hè? Ja. En het grote nieuws deze week, en daar zijn wij allemaal in Stadwoord heel blij mee, is dat we weer boven Duitsland staan op de FIFA wereldranglijst. <laughs> daar zijn jullie heel blij mee, ja. ja. Ja, ja, ik vind prima, ja, ik weet het mij niet, de hele rang niet ik, ik heb liever al, staan we uh, 112, als we een Europees kampioen worden. Dus, dat, uh, maar, ja, nee, het is dus prima, dat kwamen wij natuurlijk uh, gewonnen van Engeland, omdat het prima was. Duitsland ja. vloog van Frankrijk. Wat slecht was. Dat Duitsland uh, ja, viel toen inderdaad echt tegen, mist wel een half spelers. Ja, ik bedoel, uh, Duitsland en Portugal, uh, ik heb Sport in Lissabon gezien, die hebben een paar Portugese internationals. Ja, ja daar hebben we echt nog iets allemaal van gewonnen hoor. Denemarken heeft natuurlijk een paar echt goede spelers, die groep, dat wordt echt, ja... Het wordt fantastisch, maar... Kun jij misschien in twee zin uitleggen hoe die FIFA-ranglijst wordt uh, gemaakt? Want volgens mij snapt niemand dat. Nee, hij heeft gewoon te maken met het, de, de wedstrijden die je speelt. En daarbij ja. is er een factor waarbij ze wel wordt meegewogen wie de tegenstander is. Dus hoe hoger op de ranglijst je de tegenstander staat, hoe meer punten je krijgt. Ja. En het belang van de wedstrijd. Dus voor een WK-finale tegen nummer 1 van de wereld, als je die wint... Krijg je meer punten dan een vriendschappelijke wedstrijd tegen San Marino? Dat, dat wordt is allemaal logisch. meegewogen. Er zitten allemaal factoren in. Dus uh, Engeland staat natuurlijk relatief hoog. Ja. Dus dan krijg je wel wat punten. Ook al is het dan een vriendschappelijke wedstrijd. Dan, uh, maar ja, je kan volgens mij. Het is inderdaad nou volgens mij dat je beter vriendschappelijk kan winnen van een land als Engeland. dan dat je voor een EK-kwalificatiewedstrijd wint van San Marino of zo. Dat wordt, de, de, de kracht van het tegenstander wordt er dan ook in uh, meegewogen. Dat is waar. Uh, nog twee vragen tot slot. Uh, vraag 1 is, heb je gehoord wat Bladhuis heeft gezegd? Uh, nee, nah, ik hoor hey. niet, uh, niet waar jij op doelt. misschien wel. Maar hij ik heeft waar gezegd, op. ik ga dood als er geen doelwijntechniek wordt ingevoerd voor, het, uh, voor uh, 2014 uit mijn hoofd. Er uh, ligt een heel erg iets voor de hand u te zeggen, maar ik zeg maar niets. Prima. <laughs> nee, ja, nee, ja, nee, ik, hoop, nou, ik, ik hoop het, en dan hoop ik dus dat die doel en technologie er komt. Dan het, daar maar maar het is toch geniaal hoe zo'n man van zwart tegen naar opeens super voor uh, kan gaan. En dat hij dan ja. ook nog serieus wordt genomen. Dat is, nee, maar, toch het, gewoon... het is kijk, Ze hebben natuurlijk al gekeken naar het afgelopen WK, en daar zijn echt een paar hele uh, raar nou, dingen gebeurd, met name Duitsland en ja. Engeland. Ja, op een gegeven moment is het niet meer tegen te houden. En wat ik denk, kijk, iedereen heeft nu over dat dit een hele grote stap is, maar uiteindelijk is dit, ook in mijn ogen, pas een begin. Mm -hmm. Want je zou gewoon moeten werken met videobeelden, waardoor ook Twente geen strafschop had gekregen tegen Schalke, want dan was, had, had je zo terug kunnen zien, het is er buiten, dus is het geen penalty. Punt uit. Mm -hmm. Dus dit is vrij makkelijk uh, te, te, te waarborgen voor hem. Hij doet alsof hij een enorme stap voorwaarts zet, terwijl in wezen het eigenlijk nog maar heel beperkt is, en nog lang niet ver genoeg is, in op van wat eigenlijk mm -hmm. goed zou zijn voor het voetbal. Ja. Dus hij is nog steeds, ik bedoel, hij is iets progressiever dan hij was, maar hij is nog lang niet zo progressief als ik het graag gezien. En dan uh, de tweede vraag. Uh, wij hebben vandaag een foute vijf. En wat is nou jouw foutste nummer dat je ooit hebt gehoord? Het foutste nummer dat ik ooit heb gehoord? Ja, gewoon dat je ja. denkt van, hier barst toch wel het glazuur van mijn tanden af. Nou ja, wat, het, vroeger vond ik het juist wel goed. Ik vond Glemme Derels vroeger wel aardig, maar als ik dat nu, als ik dat nu hoor... Glamour Deals with Nothing's Gonna Change My Love For You, geloof ik, heet dat nummer. Oh, dat merk ik. niet. Ja, als je gewoon als je dat draait, nou, ik denk, ik denk niet dat je heel veel luisteraars overhoudt, denk ik. We, wij zijn nu van plan om uh, nummer 1 van onze lijst, dat hebben een paar mensen hebben gestemd via Facebook, uh, te draaien. Ik weet welk nummer dat is. En dat is ook ja. echt dat je denkt van, waarom draai je dit? 99 Love maar nou, nou, nou zo, kom op, dat is, nou ja, zo erg is het nou toch weer niet? Ik het is het nou, niet een oh. topnummer, maar het is niet het meest foute nummer alle tijden natuurlijk. Maar de mensen hebben gekozen, hè? Vind ik ook niet. Ja, de mensen hebben gekozen, heel goed. Nou, echt, deels is fouten, dus draai inderdaad er maar nee naar, want anders jaag je al je, <laughs> al je mij. De drie die erover waren, na deze uitzending. Ja. Nee, oh, oh. nou, lekker is dat. Geintje, geintje. Nou, ik alleen te vertellen over uh, Blad, uh, dit, zus en Ajax en dan... Uh, Nee, dat valt er mee. Op, dat valt oh, nee, echt mee. Dat zult, ik dat ik stuur het onderzoekje wel. <laughs> ja, heel Goed. <laughs> je, ik ben je, echt benieuwd. Nou, nee, nou dus. Kun jij hem aankondigen? Dat vind ik wel leuk. Ja, ja, ja. Volgens uh, blijkt bij de luisteraars <laughs> het foutste nummer alle tijden. Het is niet geweldig, maar zo erg nou toch ook niet. Maar goed, nee, nou met 99% balans. Dank je wel, Mark. Dank je wel. die vandaag moet opereren Een beroemde voetballerse knie Voor mijn mannen in de bouw de stijger in de kou Als het huis ontwaakt En voor de rapper als mezelf Van eerste kopje koffie Voor die op een zalle liedje heeft gemaakt Voor het behangen die vandaag en daar Begonnen is om half acht op tijd die rollen heeft geplakt En voor het meisje dat om half negen Rijt samen heeft en al om kwart voor negen Is gezakt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 dit lied is voor Oksana uit de nachtdienst, ze dooft de rode licht en ze slaat haar aan. En voor Peter, die zijn vrouw die zwanger is, een kopje thee brengt als ze zegt de baby komt eraan. Voor de studenten in de kroeg, twintig bier we zeggen genoeg, nu op de fiets naar het Waar Maar met op zijn wacht, dan gebroken van de nacht, maar met liefde het vlees voor ze snijdt.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 mijn van gehandicapte oh. kinderen, de roken Peter Dit is bots van Avicii. Nee, nee, man. Jailbreak. We kennen het niet. Wie kennen het niet. Daarvoor horen we natuurlijk Animal van Rio en Een Nieuwe Dag van Langefans en Jeroen van der Boom. Zo. Dat Zo. En Volgens mij hebben wij iemand aan de telefoon aan. Hallo? Hallo? Wil jij soms een liedje aanvragen? Ik wil zeker een liedje aanvragen. Het is voor een uh, voor een gast. Ja. Het is echt een goede gast. Oké. Okay. We horen hem nu wel op de radio. Oh, oké. Okay. En, uh, en hij, hij wordt maandag... Uh, hij wordt 15? Goh, jeetje. Ja, jeetje. Dus, uh, Wat een leeftijd. Wat een leeftijd. Ja, uh. zeker. Dus om nou uh, te vieren met een heel... Uh, met een nummer dat er totaal niet bij past, wil ik graag... Uh, voor stop. <laughs> ja? Uh, wil ik La Grans, wil ik aanvragen. La Grande. En met wie spraken wij? Wij praten met Bram Kruger. Ja, dat moet hij wel zeggen. Oh. oh, over wie praten wij? Nee, dat zeggen we niet. Nee, dat weten wij wel, maar... Ja, maar dat zeggen we niet. Ja, ja, niet. Weet u het? Bel dan naar de studio. Ja, precies. Ik ben het niet. Oké, dus. Da, Grants. Van? Van wie is het dan? Van ZZ Top. ZZ Top. Dat is top. Dat is helemaal top. Zizi Top, dat is helemaal top, man. Dankjewel voor je aanvraag. man. We gaan draaien. Ziens. Da. Tot ziens. Doei. Doei. Hey, Jopla. We had to check outside the game. You know what I'm talking about. Just let me know. If you wanna go. To that home out on the rain, we got a lot of nice girls. Interessant. Very interesting, zeg ik dan altijd. Um. <laughs> <laughs> of je lacht weer in jezelf? Oké. Ik Denk het weer stil te vallen. Dat was ZZ uh, <coughs> Top. ZZ Top! Helemaal top. Lagrange. En ehm. Uh, um, ja. Met hem. Um, Lagrange. Lagrange. Toch? Ja, of mij nou wel? Oké. Okay. Sisi Top met Lagrange. Die crashed. Harry. Harry. De grand. De grand. Waar is die Harry? Hier is die Harry. Waar is die Harry? Ja, en yeah, Niels zit nu te kijken van. Harry. Oh, wie is Harry, Harry? Harry praat niet zo. A, ah, Harry is dat Harry komt uit Amerika. Oh. En hij is een vaste luisteraar van ons programma. En die had toen besloten van een nummer ja, all te maken. Horry! Komt uh. je? I'm a working guy. I'm a man. This is a school muziek. Nou, dat ken ik wel hoor. The only thing that keeps me going is a little jiving, rock and rolling, hey yo. Turn on your radio. Oh, listen to your radio. Oh, listen to your radio. Even tussen doen, hè? Kom, kom, kom, kom. All right. All right, baby. Yeah. Howdy, man. Ik ga even tussendoor, oh, gewoon omdat yeah. het kan hè? Ja... Soms snap ik die Harry niet helemaal We moeten naar de microfoon komen, het is wel handig Zwaar Ik lekker. zeg, Soms uh, snap ik die Harry niet helemaal Vertel Nou het is wel een handige Harry, maar hij zingt uh, Turn on your radio Maar hoe kan je hem horen zonder, zonder dat hij aanstaat? Ja. Jezus, dat is een slimme opmerking Ja, dat vond ik eigenlijk ook wel Had ik nog nooit over nagedacht namelijk Hey Is dit een fout in het nummer? <laughs> Oh, nee. ik ga je maar stoppen. Ik ga je echt maar stoppen. Ik, uh... Dag, zeg ook ja, even wat. Zit er ja. van, heb... Weet je? We zitten fouten, inderdaad. Je hebt soms uh, een slechte kant en een goede kant. En omdat ik een hele slechte kant heb en een goede kant, zoek ik naar een lichtje. En het lichtje dat vind ik in een nummer. De kant waar je had mee afveegt, dat is bij jou de goede kant. Jezus. <laughs> Dit is echt zo slecht. Is dit een goal? Maar deze is voor jou. En ook voor mij al. En voor jou. Voor jou, en deze voor jou. En voor jou. Mars En Bad Beats Evil. Bye.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 Came a 5'9", but I feel like I'm 6'8 This one's for you You hear this? I'll probably already be outie I advance like going from Totem Iron to Going and buying four or five of the homies The Iron Man Audi. My daddy told me slow down, boy you going to blow it And blow I ain't it. gotta stop to beat a minute To tell Shady I love him the same way That he did Dr. Dre on the chronic Tell him how real he is or how high I am or how I would kill for, it, for him to know it, I cry plenty tears My daddy got a bad back So it's only right that I write till he can march Right into that post office and tell him To hang it up, it up. now his careers looking bronze jersey in 20 years I stopped when I'm at the very top you shit it on me on your way up it's about to be a scary drop 'Cause what goes up must come down you going down I'm something you don't wanna see like a hairy box every hour happy hour now life is wacky now used to have to eat the cat to get the pussy now I'm just to cast me out now, I'm a classic cow always down for the catchway like a packy owl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 You, you and I, no one in love to be came down For somebody But tonight, we're alright So hold up the lights Let it down This one's for you Ja? Ja, ja, ja, ja. Oh ja? Inderdaad. Ja, ja. Kijk. Ik moet mijn excuses aanbieden. Oh ja, dat ja. Uh... En eigenlijk moet ik dan oversluiten aan een andere muziek. Hè. Een heel zielig muziek. Nee. Dit is niet zielig, nee, hè. Nee, nee. nee Het valt weer. Voorbereiding. Ja, dan oh, gaan was... we weer over die voorbereiding, Karim. Oh, ja, dat Ook niet! Jawel, dit is zielig genoeg. Ja, no. <laughs> la la la. Nou. Matthé, dit gaan wij samen doen jongen. Ja, dit ja? gaan we samen doen. Samen staan wij sterk met z'n tweeën. Dat is we moeten een, een hele batterij aan mensen feliciteren. Ja. ja een batterij, ik heb, ik heb meestal drie batterijen in mijn afstandsbediening. Oké. Okay. Nummer 1. Heeft u wel veel uh, energie nodig? Nummer 1. Ja, nou, we gaan even sneller. Nummer 1, 19 jaar oud. 25 februari, geboren in 1993. Niels, ja? van de Nauwand. Gefeliciteerd. Dankjewel. Nogmaals. Hoeveel jaar geweest. Tussen het dames en heren? Dus. Uh, lang zal die leven, lang zal die leven, lang zal die leven, oh, die leven, leven in Linda de glans. We het toch over Gornheim? Of... <laughs> ja? Dat is fout, dat had ik niet moeten doen. <laughs> dat had ik echt Misschien niet een noemen. tip voor je, je onderbroek zit er strak. Oh. Die hoge toon ah. niet uit kunnen slaan. <laughs> Misschien volgende keer, allemaal. En dan gaan we door, ja. En dan was het afgelopen 6 maart. Afgelopen 6 maart dus. Het is vandaag 9 maart. Vandaag 9 maart, drie dagen geleden. Ik kan rekenen. Ja, ja. Was meneer Lars Bux, een vriend o, van de showjaar. Als het niet vandaag is. Nee, maar die luistert vast wel. Ah, wel nee. En anders luistert hij terug. Precies niet. Voor Lars. Er was er eenjarig. Hoera. De luisteraars kennen hem niet eens. Nee, dat boeit me Alleen niet. Alleen van de, van de vogelquiz. Mm. <laughs> Geweldige vogelquiz. Ja. En ben je nog één vergeten? En de laatste is nog niet jaar geweest. Nee, ja, dat bedoel ik niet. Die tel ik niet mee die nu wil proberen. Wie, wie probeert even? Vrijf te vinden. is 25 december. Ja? Jezus. Jezus. Ah, scherp. Ja, dat mag niet. Shh. Kan niet. Meneer, jezus. Ja, het scherp. Maar er is er nog eentje niet jarig. Wie zal dat zijn? 5 december. Azazaza. Oké, okay, Max. Oh, dat is de Klaas. Meneer van Kooijers Oh, ik ben het Ja, ja, ja, ja. Niels die uh, gaat 16 worden Ik 67 jaar 12 maart, maandag 12 maart Ja, dat God, is de grote dag. Ik weet niet eens meer dat ik 15 weet ja. Nee, ik ook niet Dat is al een tijd geleden ja. Ik wel Ja? Ik wel. ja? Wat had jij gekregen? Hè? Geld, ik krijg elk jaar geld Dit jaar, oh Ik ben een geld. En je bent nog steeds arm <lacht> Hoe is het mouw halen? Nu zeg ah, ik armen. Aan. Ik ben twee arm. <lacht> dat heet al. de armen Armen ja, dat doe ik niet. Maar Niels, ik wil wel een extractie hebben. Ja. Maandag ja, ja. En ja. Uh, 15 jaar. Ja, nee. ja. Wat gaat er doorheen? Ja. Bloed. Echt helemaal niks. Go go gewoon precies niks. precies niks. Helemaal niks. Dan ben je dood. Van. Maar uh, alvast gefeliciteerd. Dank je wel. Dan kan ik het niet vergeten, meer. Dank je wel. Ik weet, ik moet maandag nog wel een keer, maar. Dank je wel. Alsjeblieft. Genoeg. Genoeg. Genoeg over mijn verjaardag. Laten we het over Karim hebben. Karim. Um... Ja. Ik, uh, ja. wanneer, kijk, jij wordt wel ouder, maar wanneer word je nou volwassen? Nu? Dat is een goede vraag. Wanneer word jij nou eens eindelijk, eindelijk volwassen? Karin? Je nou Als ik 21 ben. Dat is en, een goede vraag. Wanneer word je 21? Over, uh, en wanneer ten, verandert ten, jouw muzieksmaak van shit naar een beetje normale muziek? Shine. Ja, precies dat. Altijd zo veranderd. Ja, heb je nu vragen? We hebben nog uh, twee minuutjes. Dus, uh, Vraag maar raak, wat weet je van mij? Ik ben Oké, wanneer ben je maar, we zijn niet meer geboren? 8 januari 1993. Oh, dat is 6 januari 1993. <laughs> ah, okay. helemaal ah, niet, want dan zijn er drie koningen en hij is geen koning. Wappa. Okay. Nee, rookie ro ro maar naar hier ook. Moet <laughs> <laughs> ik ja. ja. meer vragen? Had hij maar goud? <slacht> ja, ja. Oh <Ja. laughs> die koningen die stonden naar wiel ook en die hadden goud. Ja, gast, je kent toch wel het verhaal van de drie koningen die met nee. Jezus gaan en die goud geven en zilver geven. Dat is het echt waar? En wie rook, wie rook gaven ze ook. Wie rook gaven. <laughs> echt. Yo, je ook. Echt. je weet je wat je, je moet jij doen? Nou jij uit. moet gewoon een beetje beter in de spiegel kijken. <laughs> die zijn allemaal kapot bij hem, Thijs. heb ik een liedje over. echt En dat liedje heet Meros. Zijn ja, wij iedereen een fijne weekend hebben? Mag ik nog een fijne weekend Fijn weekend, allemaal. Fijn weekend. Fijn weekend. Tot volgende week. Bij het weekend in met Nieuws, Nieuws en Krim. Je kijkt naar me, maar ik kijk door je. Ik zie de bloed in je ogen.